De politie bevestigt een bericht hierover van RTL Nieuws, maar zegt dat er ook nationale samenwerking komen en steeds meer zaken uit het buitenland die onderzocht moeten worden.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 6.9 CFM CFM Killed the queen and then you made it. Oh, I do you. Bob's funny thing—the king who gets himself. FM. C.F.M. Zandvoort Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin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 En dat ik dan Jim uit idols had Ik dacht die dikke uit de jury was En bijna nog steeds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 Strauss-Kaan is lid van de Franse Socialistische Partij en wordt gezien als een potentiële uitdager van president Sarkozy bij de volgende Franse verkiezingen volgend jaar.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 In Horen zijn wij een grote vechtpartij onder toeschouwers van een.